Zes uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Schutter Toulouse na bestorming doodgeschoten. Opnieuw drie lichamen gevonden in Costa Concordia. En staatssecretaris Steven ziet niets in uitbreiding spreekrecht.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 In het wrak van het cruiseschip Costa Concordia zijn vandaag nog eens drie lichamen gevonden. Daarmee komt de dodental op 28. Er worden nu nog vier mensen vermist. Het cruiseschip kapseisde half januari toen het te dicht langs een eilandje bij de Italiaanse kust voer. De afgelopen weken is het Nederlandse bergingsbedrijf Smit bezig geweest met het wegpompen van de stookolie uit het cruiseschip. En dat is nu bijna klaar. Daarmee is het gevaar van een milieuramp voor de Italiaanse kust geweken, zeggen de autoriteiten. Het water rond het schip zou niet vervuild zijn. Staatssecretaris Teven ziet weinig in verdere uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven. De Tweede Kamer wil dat slachtoffers zich in de rechtszaal bijvoorbeeld ook mogen uitspreken over de straf die de dader moet krijgen. Maar Teven voelt er weinig voor nu aan die wens tegemoet te komen. Hij benadrukt dat er al een wetsvoorstel ligt om het spreekrecht fors uit te breiden. Zo mogen volgens het voorstel meer familieleden het woord voeren. Volgens hem klinkt de uitbreiding die de Kamer wil sympathiek, maar is het niet eenvoudig te regelen. De NS heeft vanmorgen bussen ingezet om gestrande reizigers rond Amsterdam te vervoeren, maar hield dat met opzet stil. Het vervoersbedrijf was bang dat er een stormloop zou ontstaan. Daarom reden er wel bussen, maar werd dat niet naar reizigers gecommuniceerd. Door een seinstoring reden er, er tijdens de hele ochtendspits geen treinen van en naar Amsterdam Centraal en Schiphol. De treinenloop kwam tegen de middag op gang, maar nog altijd rijden in de Randstad minder treinen. De NS verwacht dat dat de hele avond zo blijft.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 De familie van de aangehouden man kwam op het politiebureau verhaal halen. De politie heeft de man en zijn familie excuses aangeboden. De nieuwe zendmast in Hogersmilde is naar verwachting in augustus klaar. Dan zullen ook de problemen met de ontvangst van radio- en tv-zenders... in Noord-Nederland verholpen zijn. De zendmast vloog in juli vorig jaar in brand en stortte in. Daardoor was een aantal radio- en tv-zenders niet meer te ontvangen. Een noodmast loste dat maar ten dele op. Deze week worden de eerste concrete stappen gezet... voor de herbouw van de zendmast in Hogesmeelde. Bouwmateriaal wordt aangevoerd. En in mei wordt het eerste mastdeel... met behulp van een helikopter op de Betonnen Toren gehezen. In de Belgische stad Leuven is een herdenkingsdienst gehouden... voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. In de Sint-Pieterskerk werden zeven kinderen herdacht... van de Sint-Lambertuschool in Heverlee. Gisteren was er al een herdenkingsdienst voor de doden in Lommel. De dienst in Leuven werd bijgewoond... door zo'n 1400 familieleden en genodigden. Namens Nederland waren prins Willem-Alexander, prinses Maxima... en premier Rutte aanwezig. Het publiek kon de dienst buiten volgen op tv-schermen... die op meerdere pleinen in de stad stonden staatssecretaris Teven laat onderzoek doen naar de veiligheid in de justitiële jeugdinrichting Den Heijakker in Breda. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week klom een 18-jarige bewoner op het dak van de inrichting en gooide stenen naar de politie. Een arrestatieteam kon hem uren later naar beneden halen. Vakbond advocabo FNV zei naar aanleiding van het incident dat de veiligheid van het personeel in het geding is en dat er snel iets moet gebeuren. Teven ontkent dat, maar laat toch onderzoek doen. Schaatser Danny Morrison is in Heerenveen wereldkampioen geworden op de 1500 meter. De Canadees was 500e seconden sneller dan de Rus Kobrev die het zilver kreeg. Het brons was voor de Noor-Bukko. Van de Nederlanders was Stefan Groothuis op de vijfde plaats de beste. Kjeld Nuis eindigde als achtste. Koen Verweij werd veertiende. Het weer vanavond helder. De temperatuur vannacht daalt naar ongeveer 4 graden en plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Morgen veel zon. De middagtemperatuur ligt dan tussen 16 en 19 graden. Het weekend blijft lenteachtig. ANBW-verkeersinformatie met 45 files bij elkaar opgeteld. 212 kilometer, dat is vrij normaal voor dit tijdstip. Een paar opvallende files op de A1 Apeldoorn richting Henglo. Voor de tweede keer een ongeluk gebeurt vanmiddag bij Badmen. Er staat een 3 kilometer. Een stuk langer is de file nog op de A2 uit Utrecht naar Eindhoven. Tussen knopend Empel en Vrucht, 10 kilometer door een ongeluk. Daar zijn de rijstoken weer vrij. Op de A4 richting Amsterdam nog een hardnekkige file... van 9 kilometer bij Zoeterwoudendorp door werkzaamheden. Op de A12 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Gouda. Daar is de linkerijst ook dicht. Daar staat inmiddels een 5 kilometer file. Nog veel vertraging op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Nieuwendijk 8 kilometer door een ongeluk. Daar zijn de reisstokken weer vrij. In het zuiden van Dant op de A76... De Belgische grens richting Heerlen. Daar staat tussen knoop keer en zeiden nut 9 kilometer. Daar stond een vrachtwagen met pech. Maar ook daar zijn inmiddels alle reisstokken weer open.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 Goedenavond, 8 minuten over 6. Anders dan anders zijn we bij u tot iets over 7 uur vanavond. Dat in verband met het WK-afstanden in Heerenveen. Het gaat op deze prachtige lentedag. En dat brengt ons meteen in Tiaalf, de 3 kilometer voor vrouwen. Sebastian Timmerman zit er al de hele middag. We zijn even gestopt met meeschrijven met die tussentijden, eh, Sebastian. Want het zijn niet de belangrijkste wedstrijden eh, op de 3 kilometer die we hebben gezien tot nu toe. Maar jij praat ons even bij. De eerste zes ritten zitten erop. Het is nu uh, dwelmachine tegen dwelmachine. De ene in de binnenbaan en nu zelfs in de inrijbaan. Kortom de baan wordt uh, verzorgd. En uh, Het is een beetje Koreaans feestje tot nu toe. Want twee uh, jonge Koreaanse dames, meisjes eigenlijk nog. Alhoewel, 19 jaar. Ja, Ben je dan een meisje of ben je dan een dame? Nou, vrouw, jonge vrouwen bovenaan. Boren Kim, 19 jaar. Dus is zij februari geworden. 4 Betekent voor haar trouwens ook een persoonlijk record. Gaat aan de leiding en Do Jong Park... Dat is uh, uh, die andere Koreaanse. Zij werd in januari 19. Staat met 4, 11, 13 400ste langzamer dus maar dan haar landgenoten. Op de tweede plaats. En voor deze Do-Jung Park was het trouwens uh, geen persoonlijk record. Uh, en dan is het verschil met de nummer 3. Cherwonka ook maar klein. 1800ste van een seconde. Vier dames gereden op dit moment in de 4 minuten en 11 seconden. Nou dat kan er best redelijk mee door. Maar de toptijden die gaan toch echt binnen de 4 minuten en 10. dik Binnen, binnen de 4 minuten en 10 seconden vallen dadelijk in de. De resterende zes ritten. Waar we dus Irene Wust in de tiende rit. De tiende rit totaal gaan krijgen tegen Linda de Vries. De jonge Nederlandse die het dit seizoen ook zo goed heeft gedaan. De Drentse uit Assen. Die echt wel is doorgebroken dit seizoen in het internationale schaats ook. Daarna Perstijn tegen Stephanie Beckert. Allebei favorieten voor wat betreft het podium. En misschien wel de bovenste plaats. Alhoewel wat dat betreft zullen we toch vooral naar Martina Sablikova gaan kijken. Want ze is ongeslagen dit seizoen. verloor nog geen wedstrijd. Op de drie kilometer alle wereldbekers gewonnen. En ook de drie kilometers tijdens het EK Allround eh, in Boedapest En het WK in Moskou werd zij uiteindelijk de winnares. Dus de druk is torenhoog op de rankenschouders van deze Tsjechische Sablikova. Zij straks in de laatste rit tegen Diane Valkenburg. En de Zamboni in de binnenbaan heeft een duidelijke voorsprong genomen. Als de dames weer schaatsen komen bij je terug, Sebas. Dank je. Oké. Okay. Het Openbaar Ministerie wil geen duidelijkheid geven over betalingen aan kroongetuige Peter Laes. Zondag berichtte de NOS dat Laes, die is kroongetuige in het Amsterdamse liquidatieproces, dat hij in totaal 1,4 miljoen euro ontvangt van de staat. Advocaten willen opheldering over afspraken die zijn gemaakt. Nou, daar werd vanmiddag bij de rechtbank over gesproken. Matthijs van de Wiel, jij was daarbij. Maar die advocaten, die kwamen niks meer te weten dus? Nee, het OM zegt echt zo weinig mogelijk hierover... Het OM koopt geen verklaringen, dat is de officiële reactie. Want dat is de kritiek die opstak na zondagavond. Op deze manier wordt het voor criminelen wel erg interessant om anderen te verlinken. Als je er zo rijk van kunt worden. Maar de officier van justitie wilde absoluut niet bevestigen, ook niet ontkennen trouwens... dat het bedrag 1,4 miljoen euro, dat dat klopt. Ze zei erg ongelukkig te zijn over het bericht en dan vooral over de beeldvorming. Maar ze zei ook, en dat is steeds de reactie van het OM in dit langsleven proces Dat er geen mededelingen kunnen worden gedaan over de details van de afspraken die met La Es zijn gemaakt over zijn beschermingsprogramma. Daar houdt een andere dienst zich mee bezig. Dat is allemaal geheim. Ze zei wel dat een kroongetuige nooit zomaar een zak geld meekrijgt en dat het bedrag helemaal niks zegt als je ook niet weet wat hij ervan moet betalen. Het geld is bestemd voor beveiliging en om een nieuw bestaan op te bouwen in het buitenland. En ze zei er alleen bij dat het niet de bedoeling is dat de kroongetuige als een pascha in Persie gaat leven. Het zijn haar woorden. Ja, toch hoorden we zondag meteen al de kritiek van de advocaten in dit proces. Wat willen ze bereiken? Ze willen dat de rechters al die informatie die het OM niet prijs wil geven, toch opvraagt. Daarvoor hebben ze allerlei verzoeken gedaan. Tot aan het horen als getuigen van de oud-ministers van justitie aan toe. Volgens een van de advocaten heeft het OM de rechters in deze zaak... op geraffineerde wijze op het verkeerde been gezet, citaat. Kort gezegd, het OM liegt over de toezeggingen die aan de kroongetuigen zijn gedaan. De advocaat zegt zich belazerd te voelen. Hij ging uitrekenen wat je wel niet van al dat geld kan doen... als je bijvoorbeeld in Thailand een nieuw gaat opbouwen nou, dan kan je een mooi huis kopen met een zwembad het is veel te veel geld zeggen ze ze vragen zich af of de rechters niet bewust zijn misleid door het OM toen uh, uh, dat al eerder uh, heeft beloofd om alles dat alles volgens de regels is gegaan met deze kroongetuigen ze vragen zich af of dat wel klopt ze vragen zich af of het proces daarom wel eerlijk is en het belang van de verdediging hierin dat is steeds hetzelfde um, Elke keer de verklaringen van die kroongetuigen, dat is de ruggengraat van dit proces, heel belangrijk deel van het bewijs. Ze proberen steeds weer aan te tonen dat die verklaringen onbetrouwbaar zijn. In dit geval dus omdat er een excessieve vergoeding tegenover zou staan. Ja, en gaan de rechters die afspraken die het Openbaar Ministerie heeft gemaakt met de kroongetuigen, gaan ze die afspraken nog opvragen? Nou, ze, dat horen we later pas, welke beslissing ze nemen na, na deze verzoeken van de verdediging. horen we volgende week misschien. Uh, toch werd nu al duidelijk dat ze duidelijk geïrriteerd zijn over de manier waarop het OM hiermee omgaat. De rechter vroeg het nog een keertje, klopt dit bedrag? Nou, dan weten we waar we het over hebben. Er kwam weer geen antwoord van de officier, toen zei de voorzitter van de rechtbank. Wat heeft het nou voor zin om het te ontkennen als het bedrag toch al op straat ligt? Er is onrust in het land, mensen willen het weten. Ik ben niet uw PR-adviseur, zei de rechter tegen de officier. Maar ik vind uw reactie redelijk onbevredigend. Een andere strategie zou begrijpelijker zijn. Matthijs van der Wiel was dat, vanuit Amsterdam. Het Korps Landelijke Politiediensten wil dat er striktere wettelijke eisen komen voor stookolie. De opsporingsdienst schat dat nu bijna alle stookolie voor schepen is aangelengd met chemicaliën. Scheepsmotoren lopen vast en schepen stoten grote hoeveelheden kankerverwekkend fijnstof uit. Ilan Sluis ging mee op een stookoliecontrole bij de Kreekraksluizen in Zeeland. We zijn net aan boord gestapt van een schip van de KOPD. We zijn onderweg, Jamile Chattakli, onderzoeksleider. Wat gaan we precies doen? Wij gaan kijken hoe dat schip op dit moment bemonsterd wordt. Want we hebben vast kunnen stellen via de warmtebeelden van de helikopter... dat de stookolie die erin zit niet homogeen is. Want we onderzoeken vandaag stookolie. Wij gaan nu een onderzoek doen op stookolie. En waarom doet u dat? Wij hebben uh, uh, zicht op dat stookolie uh, uh, afval bevat. En afval uh, veroorzaakt uh, binnen de zeeschepen, uh, bij de verbranding, dat de motoren stilvallen, dan wel hele ernstige fijnstof. En hoe komen ze aan die stookolie? Dat uh, kunnen ze gewoon uh, kopen op de Nederlandse markt. En dat komt gewoon bij legale bedrijven vandaan? Dat komt gewoon bij legale bedrijven vandaan die gewoon hun vergunningen hebben, maar ook stookolie zelf produceren. Dit zijn legale bedrijven, het is legale stookolie. En toch mag het niet volgens u. Het heeft zo'n ernstige gevolgen als je dit gaat uh, uh, gebruiken op de markt voor mensen en milieu. En u, zo heb ik het begrepen, maakt ook vooral gebruik van de milieuwetgeving die er is. Wij starten uiteraard vanuit de milieuwetgeving en we kijken naar of wij aanwijzingen kunnen vinden voor de wet economische delicten om zo te door te kunnen pakken in het strafrecht. Klinkt ingewikkeld. Uh, is het niet zo makkelijker om uh, te zorgen dat er strengere eisen komen aan stookolie? Uh, wij hopen als KLPD dat, uh, dat er strengere regels komen met betrekking tot uh, de samenstelling van stookolie. En dat er ook uh, tevens een, een brandbeergete wordt aangegeven waar de stookolie aan uh, moet voldoen. En welke componenten er in ieder geval niet in mogen zitten. Volgens mij zijn we bij een schip aangeland. Zullen we maar eens even gaan kijken? Ja, Bob. Ja. Bob, kunnen wij op het schip... We hebben toestemming. En als we straks op het schip zijn, wat gaat u dan doen? Gaat u een monster nemen of zo? Wij, hebben, wij als politie hebben niet de bevoegdheid om monsters te nemen. Daar hebben we de inspectie, leefomgeving en transport voor. En wij hebben eigenlijk net gezien, vlak voordat we op de boot stapten, dat daar een mobiel laboratorium staat dat eigenlijk meteen het monster bekijkt, hè? Absoluut, daar, krijgen wij, daar nemen wij de, de, het monster naartoe. Want wij nemen hier een representatief, indicatief monster en zij kijken naar de eerste waarden. En Mochten die helemaal uh, uh, uh, voldoen aan ons vermoeden, dan uh, wordt het een strafrechtelijke bemonstering. En dan wachten we op, dan gaat dan uh, het monster naar het NFI. En dan krijgen we via het NFI krijgen we daar de resultaten van. En uh, ik heb net begrepen dat we de schipper niet wil dat wij op zijn schip uh, gaan. Daar zien we het maanpakjes. De collega's hebben de monsters genomen, want ze dragen het over. Er komt... Uh... Het wordt wat stiller. De boot legt weer even aan bij het schip dat bemonsterd wordt. Um, maar uh, uh, die chemicaliën, dat is eigenlijk ook al afval. Uh, dat had verwerkt moeten worden. Dat wordt nu gedumpt in de stookolie. Stookolie neemt toe in volume en dat wordt weer voor veel geld verkocht. Dat, uh, dat klopt, want het gaat om het uh, volume en om de vloeibaarheid. Dus ze stoppen ze allemaal uh, middelen in die er eigenlijk niet in mogen komen. Want zij kijken niet naar uh, de kwaliteit van de stookolie. Het schip uh, van de KLPD vertrekt weer. En wij varen nu weer terug naar de wal waar we het monster dat genomen is gaan afwachten. En dat monster van de gecontroleerde stookolie is uiteindelijk doorgestuurd naar het NFI voor verder onderzoek. Amsterdam wil een keurmerk voor vechtsportscholen. Waarom? Dat hoort u zo. John Stahoka bij de ANWB had het over meer files op, dan normaal gesproken op zondag. Ja. Zijn dat de mensen die vanmorgen in de auto stapten eh, vanwege die problemen eh, op het spoor en nu dus naar nou. huis? Ik denk het niet hoor, het was wel ietsje drukker dan gebruikelijk hoor. Rond half 6 het hoogtepunt stond er 225 kilometer. Dat is ietsje meer dan gebruikelijk, dus ik denk niet dat dat de oorzaak is. Okay. Uh, op dit moment staat we tellen op 149 kilometer. En er is wel vrij druk op de A4 naar Amsterdam. 9 kilometer bij Zoetewaardorp door werkzaamheden. En op de ring Amsterdam is zojuist een ongeluk gebeurd op de A10 bij oost Werf. Daar staat er 3 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. En verder nog een opmerkelijke viel in het zuiden van het land op de A76, Belgische grens. Die Richting Heerlen. Er stond bij Nut vanmiddag een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels weg. En alle rijstokers zijn weer open. Er staat nog wel te op, tussen Klop en Kerenzijde en Spouwbeek. 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Berlijn bouwt een geheel nieuwe luchthaven, Berlin-Brandenburg International. Met plek voor 30 miljoen passagiers per jaar en ook ruimte om nog veel groter te worden. De oude luchthavens Tegel en Schönefeld barsten inmiddels uit hun voegen al een tijdje. Die gaan daarom op 2 juni dicht en de dag daarna gaat de nieuwe open.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 Vechtsportscholen in Amsterdam moeten voortaan het zogeheten Fight Right keurmerk hebben... als ze subsidie van de gemeente willen krijgen. Dat keurmerk staat voor een manier van training... die agressie en misbruik van vechtsporttechnieken op straat moet indammen. Erik van der Burg, goedenavond. Goedenavond. Wethouder Sport in Amsterdam, waarom is er ja. een keurmerk nodig? Nou, wat wij uh, natuurlijk in het verleden te maken hebben gehad... met de nodige incidenten die gerelateerd waren aan... Uh, Vechtsporten. En we hebben toen gezegd van, kijk, je moet die mensen bestrijden. Dat zagen we bijvoorbeeld in die vechtsportgala's. Nou, daar zijn we nu ook hard mee, mee bezig. Maar zij die gewoon willen sporten, die moet je dan wel ook bijbrengen... dat men de technieken die men leert op de sportschool, op de sportschool achterlaat... met uitzondering natuurlijk van de discipline die men er ook leert. En uh, het feit dat men ook gewoon goede dingen kan doen met datgene wat men daar leert. Maar dan heb het dus over vechtsporten als boksen, karate, judo, taekwondo, worstelen... Daar hebben we het inderdaad over. En wat we hebben gezegd is: van wij willen dus gewoon nu in gesprek gaan met alle dojo's en sportverenigingen die zich hiermee bezighouden. En die willen dus een keurmerk geven. Nou, u zei het al: het keurmerk is juist opgericht om te zeggen: van oké, okay, je leert technieken waarmee je goed kunt vechten, maar gebruik die in de ring. Maar wees daarbuiten ook vooral gewoon een uh, burger die weet dat je niet hoort te vechten. Maar doen sportscholen Daarom... en trainers die daar werken dat niet al? Dat gebeurt, maar de, de, ook daarin zie je dat je sportscholen hebt die op een goede manier mee bezig zijn... die het keurmerk dus heel makkelijk zullen krijgen. En sportscholen die daar wat minder mee bezig zijn. Ja, kunt u, u, u beschrijven hoe dat ook? daar is? Zegt u? Kunt u beschrijven hoe dat daar is dan? Nou ja, wat je ziet is dat er ook sportscholen zijn... die zich inderdaad puur richten op hoe moet je leren vechten. Maar die boodschap van... Uh, maar luister, laat het hier achter op de sportschool... en uh, neem het niet mee naar buiten dat dat soms achterwege blijft. Nou, dat willen we nadrukkelijk stimuleren. Want wat je natuurlijk wel ziet, is er zijn heel veel mensen die heel erg plezierig omgaan met die sport. Maar je leert er ook wel dingen. Dat als je die op de verkeerde wijze gaat gebruiken, dat het ook een gevaar kan betekenen voor de samenleving. En dat wil ik in ieder geval voorkomen. Ja, op welke manier gaat u dat keurmerk aan de man brengen bij de vechtsportclubs? Nou, we hebben nu inmiddels zes clubs die het keurmerk hebben. Met zeven hebben we de keuring al gehad. En zijn we nu aan het kijken of ze er ook doorheen komen. En met 23 zijn we in gesprek. En uh, afdwingen is niet aan de orde. Maar wat er wel aan de orde is, is dat wij zeggen... als je het keurmerk niet hebt... Ja, dan kom je dus niet in aanmerking voor eventueel subsidie van de gemeente... samenwerking met de gemeente. Want wij vinden gewoon dat je allemaal aan het keurmerk moet voldoen. Maar je, maar je kunt het keurmerk niet verplicht stellen. Het, je kunt het niet wettelijk verplicht stellen, maar op het moment dat je zegt... Uh, als gemeente uh, willen we dat je het hebt, zo niet. Dan kom je niet aan mee voor samenwerking met de gemeente of subsidie. Dan werkt dat wel heel drukkelijk uh, regulerend. Ja, Is het keurmerk ook een vervolg op het verbieden van vechtsportgala's in Amsterdam? Nou, wat je bij de vechtsportgala's zag, was dat die vooral georganiseerd werden door uh, lieden die gewoon verkeerde intenties hadden, of in ieder geval een verkeerd cv. En daar hebben we nu de wet ook uh, op uh, gezet, omdat we zeggen van, er uh, mogen natuurlijk sportactiviteiten georganiseerd worden, ook sportevenementen. Maar het kan niet zo zijn dat de georganiseerde misdaad het gebruikt voor uh, allerlei andere zaken. Um, maar en daarmee is het ook een heel negatief beeld ontstaan rondom de vechtsportwereld. Nou, in sommige gevallen klopt hij. Dat zag je bijvoorbeeld bij die gala's die we verboden hebben. In andere gevallen zijn het gewoon mensen die op een goede manier met de sport bezig willen zijn. Op deze manier helpen we ook om het uh, kaf van het koren te scheiden. En dan kan men ook zeggen, wij hebben het keurmerk, dus wij deugen. Maar is dat toch niet op een of andere manier enigszins beledigend voor trainers... die uh, worden opgeleid door sportbonden dat zij nu nog een keer extra keuring moeten ondergaan? Nee, maar dat denk ik. Niet ook bij het voetbal hebben wij bijvoorbeeld in september met alle voetbalverenigingen in Amsterdam gezegd. Laten we een convenant tekenen waarbij we de agressie op het voetbalveld uh, uh, gaan aanpakken. We hebben de meeste verenigingen ook ondertekend. Maar een paar verenigingen niet ondertekenen. Een daarvan was Sporting Noord, waar twee weken later dat verschrikkelijke incident heeft plaatsgevonden. En vervolgens men ook zei van, ja, wat moeten we er dan aan doen? Dus ook, dan zie je dus dat sommige sportverenigingen, in dit geval een voetbalvereniging, ook niet weten hoe ze hier weer om moeten gaan. Ook daar helpen we ze bij. Dus dit gaat toevallig over de vetsport. En daar hebben we het keurwerk. We doen het ook bij voetbal, want daar gebeurt ook het nodig in. Sport en agressie horen gewoon niet bij elkaar. En dat moet je bestrijden. Met een keurmerk. Wethouder voor sport, Erik van der Burg in Amsterdam. Dank u wel. Dank u wel. En uh, voor als u het nog niet wist, de avondspits van WNL vervalt vandaag. Want komend half uur gaan we door met het Radio in Journaal... in verband met het schaatsen in Heerenveen. Tot zo. Bouwconnect is de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld... en verbindt Bouwend Nederland met informatie van miljoenen bouwdelen... van honderden fabrikanten. Elk bouwproduct is gelabeld met een unieke code... die verwijst naar alle relevante kat- en bestelinformatie...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 Iets na half negen waren de problemen voorbij... maar het duurde nog uren voordat er weer treinen gingen rijden. En ook vanavond rijden er nog minder treinen rond Amsterdam en Schiphol. In het wrak van het cruiseschip Costa Concordia... zijn vandaag nog eens drie lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental op 28. Er worden nog vier mensen vermist. Bijna alle stookolie is nu weggepompt uit het gekapzijste schip... en daarmee is het gevaar voor een milieuramp geweken. Wethouder De Greef uit Wassenaar heeft aangifte gedaan... tegen drie raadsleden die hem beschuldigd hebben van seksuele intimidatie. Hij zei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 Het was vandaag zonnig en komende nacht is het grotendeels helder. Misschien dat er een grondmistbankje ontstaat, maar veel hoger dan anderhalve meter wordt hij niet. En dat betekent dat we het verkeer daar niet veel last van heeft morgen. Bovendien is het ook heel snel verdwenen en daarna schijnt morgen weer volop de zon. In de nacht koelt het af naar drie tot zes graden. Morgen stijgt het kwik weer naar zestien graden in het noorden. En negentien of misschien wel weer twintig in het zuiden en zuidoosten van het land. Er staat niet veel wind, zwak tot matig uit een oostelijke richting. Prachtig lenteweer. Dan krijgen we in het weekend iets meer bewolking. Maar het blijft toch nog overwegend zonnig weer. Met temperaturen die ook iets lager uitbakken. Maar zondag is het nog altijd 16 graden. En ter vergelijk normaal voor de tijd van het jaar is een graad of 10. Dus het blijft erg zacht. En ook na het weekend houden we zacht en zonnig lenteweer. ANWB Verkeersinformatie met in totaal nog 95 kilometer file meeste vertragingen op de A4 richting Amsterdam. Tussen Dam en op 8 kilometer. Op de ring Amsterdam is het nog vrij druk. De A10 tussen afwit en Muiden, afwit Rij, ook 7 kilometer langzaam rijden in stilstaan. Dat geldt ook voor de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat nog 8 kilometer tussen Knopert-Aderdeen en Driebergen. En op de A20 naar Gouden nog vrij druk. Daar staat tussen Rotterdam, Prins alexander en Moordrecht 7 kilometer. <tied> 2 over half zeven, jawel. We gaan nog een half uur door met het Radio 1 Journaal. Avondspits van WNL vervalt vanwege het WK-afstanden in Tielaf. Heerenveen, hopelijk zit Joost Eertmans ergens op een terras in Capelle... te genieten van een heel mooie lenteavond. De baan is gepoetst in Heerenveen. Sebastian Timmerman, de drie kilometer bij de vrouwen. Wie zijn er op dit moment aan het rijden? We zitten in de tweede rit na die dwel. En daarin zie ik een Canadese dame. Brittany Schussler, 26 is zonderhand alweer. Iemand uh, die op de individuele afstanden eigenlijk al jaren een beetje tegen de podia aan hikt... maar er maar nooit opkomt. Ook dit seizoen weer niet bij de wereldbekerwedstrijden Twee weken geleden in Berlijn haar beste prestatie vierde. Nee, Schussler is echt een vaste waarde bij de ploegenachtervolging... waar de Canadese vrouwen titelverdedigers zijn. Uh, zondag wordt die ploegenachtervolging verreden. Belangrijk onderdeel in uh, Canada uh, voor die vrouwen dus. En daar doet Schussler altijd goed aan mee. Ze rijdt tegen Yevgenia Dimitrieva. Dat is een 21-jarige dame uit Rusland die uh, veel plezier persoonlijk records heeft gereden dit seizoen... ...en weet dat een landgenote van haar, Olga Graaf, aan de leiding gaat. En die Graaf reed in de rit hiervoor als eerste binnen de 4 minuten en 10 seconden. Kwam uit op 4 minuten, 9 seconden en 90 honderdste van een seconde. En dat betekent dat uh, Olga Graaf daarmee een persoonlijk record reed. Het vierde persoonlijk record van vandaag. Graaf was 700 sneller dan dat ze ooit was. Vier persoonlijke records. Ik moet zeggen, dat zijn er eigenlijk nog vier meer dan ik had verwacht. Want met dat mooie weer en die hoge luchtdruk... ...zijn de tijden normaal gesproken niet... Echt super goed. Dus dat valt me allemaal nog wel mee. Schussler en Dimitrieva zijn inmiddels 1800 meter onderweg. En bij de tussentijden zijn ze allebei behoorlijk sneller dan de tussentijden van die Olga Graaf. Allebei binnen of meer dan anderhalve seconde sneller. Sebastiaan vanuit Heerenveen. Dan naar Den Haag. Een hele geruststelling voor minister De Jager van Financiën... die altijd zo streng was naar Athene. Want de Grieken betalen echt ons geld terug. De miljarden, euro, miljarden euro's die Nederland heeft geleend. Dat heeft de Griekse minister Tassos Giannitsis net beloofd in Den Haag. In de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Peter Blok. Peter, de minister is hier op bezoek. Kunnen we nou opgelucht ademhalen? Of is er toch nog wel heel veel wantrouwen? Nou, de Tweede Kamer is uh, allerminst gerust op. Maar ja, volgens die minister, volgens Tassos... Zoals Giannitzis, hoeven we ons dus geen zorgen te maken en krijgen we ons geld, al onze miljarden, allemaal terug. De andere vraag is, oké, ik heb ook van de journalist hier uh, uh, what wat zal with gebeuren met ons geld, et cetera. Je kunt niet zeggen dat we het geld the verliezen. Instead, I would zou ik zeggen dat tot nu toe Duitsland, ik weet niet voor de Nederlanders, heeft van de crisis van de eurozone. They have gained because many people, uh, because of the instability and because of the uncertainty, they have tried to, to oh, not they have tried, they have bought uh, German bonds. The interest rates of Germany are, for this reason, extremely, uh, not extremely, but much less than they should be. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, um, um, um, deposits have been transferred to more safe places. Because people does not want mensen willen niet the the savings of a whole life to disappear and so it's it's it's not uh, it's not uh, uh, it's not a simple i mean the greek state will, uh, will pay the money. Ja dus Een hoop nope <laughs> ja. woorden vat het even samen Peter Ja dat, uh, daar is er wel tijd voor ja ja, uh, we krijgen dus al ons geld terug. Wanneer, dat zegt hij er trouwens niet bij. Ze hebben natuurlijk al een lagere rente gekregen... en uh, ja, ook al een langere looptijd. Uh, tussen al die woorden door zei hij... ja, u hoeft eigenlijk helemaal niet te klagen... want u heeft ook voordelen van die eurocrisis. U betaalt een hele lage rente, krijgt gratis geld... want iedereen wil bij u staatsobligaties kopen. Ja, het is maar hoe je het bekijkt, hè? Nou, zoals minister De Jager misschien eerst zien dan geloven. Zeker, en dat zegt de Tweede Kamer ook. Dank je wel. We gaan even kijken bij Sebastian Timmerman in Tio. Het was een uh, mooie eindspint tussen uh, Dimitrieva en Brittany Schussler... Uh, het leek wel een 500 meter, echt zij aan zij. Allebei de armen los gingen ze op weg richting de finishstreep. En Dimitrieva, die Russin, won uiteindelijk. Met 409 51 rijdt ze ook nog eens de snelste tijd. Sneller dan haar landgenote Olga Graaf was. En tweehonderdste bleef ze haar directe tegenstands daarvoor. Brittany Schussler met 409 53. Dus ook sneller dan Graaf op de tweede plaats achter die, die, die, die Dimitrieva. Nog vier ritten te gaan op deze drie kilometer in rit 9. Kijk ik nu naar de wereldrecord dat is Cindy Klaassen, namelijk nog altijd gestart nu in de binnenbaan... 3, 53, 34, een tijd uit een ver verleden, alweer 18 maart 2006... meer dan zes jaar geleden dus dat uh, Cindy Klaassen die tijd reed... was ook een andere Cindy Klaassen, eigenlijk veel last gehad... daarna van blessures en dergelijke. Ze rijdt tegen Masako Ozumi, een Japanse... waarvan we een paar jaar geleden dachten dat ze de aansluiting... met de top had uh, bereikt, maar daarna viel ze een beetje tegen. Dus kijken of deze twee dames in de buurt kunnen gaan komen... van die van Dat horen we zo van jou, Sebastian Timmerman. In de tussentijd nieuws uit de Oostvaardersplassen. Daar is namelijk een zeearendnest ingestort. En er is een kans dat er een ei in zat en dat daardoor verloren is gegaan. Nou, we hebben er niet zoveel van in Nederland, van die zeearenden. Dus dat vonden we wel een telefoontje waard met Hans Breveld, boswachter in Oostvaardersplassen. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, hoe heeft dat nest kunnen instorten? Ja... Ja, al sinds 2006 zitten de Oost, in de Oostplaatsplassen zeehaarden. En zeehaarden bouwen hun nest elk jaar een beetje beter, een beetje hoger en een beetje sterker. En ik denk dat deze zeehaarden hun, uh, hun bouwkunde wat hebben overschat of de boom waarin ze het gebouwd hebben. In ieder geval het nest, uh, ja, heeft het niet kunnen houden in deze boom. Want dat, is, dat zijn grote nesten, toch? Ja, een nest van een zeehaand kan wel een 2 meter hoog en een 2 meter breed zijn. Dat is iets heel anders dan een, uh, een huismus bijvoorbeeld. Nou, en, en storten ze wel vaker in? Worden er wel vaker dit soort constructiefouten gemaakt, voor zover u weet? Ja, voor zover ik weet gaan zulke nesten normaal gesproken wel, wel 20 jaar of langer mee. Uh, vaak worden nesten dan gebouwd in, in heel grote grove dennen. Of uh, dat soort bomen, oostvaart, past, dus daar staan wilgen... Wil is oud, wil gaan dood. En ja, en op een gegeven moment stort zo'n Wil uh, die stort in. En ja. uh, dat is gebeurd. En u, en u weet niet zeker of er een ei in het nest zat? Nou, de tijd van het jaar en als de, de hulp wees er wel op. Uh, dus we zijn er een beetje bang voor dat er toch een ei in het nest zat en dat dat ei als verhoor moet worden beschouwd. Um, andere kant, ja, die zijn best wel inventives. Dus ja, voor hetzelfde geld proberen ze nog een keer extra een, een ander nest te maken of misschien wel een nest te kapen. Dat zou ook kunnen, een kraaiennest of wat dan ook, maar dat moeten we afwachten. Ja, want dat kan wel twee keer uh, per voorjaar. Nou ja, als het, als het ei nog niet gelegd was, zeg maar, dan, uh, dan zal de drang hoog zijn en dan zal het ei wel moeten komen. En als het ei al gelegd was, dan uh, ja, ben ik bang dat we gewoon dit jaar dit nog echt zo moeten, uh, ja, als voorhoor moeten beschouwen. En is maar... dat erg voor de stand van de zeearenden? Nou, kijk, de zeearenden in de Oostgraaf zijn al sinds 2006 en... Uh, eigenlijk elk jaar succesvol. En vanuit de Oostvaderspassen zijn de zeehaarden natuurlijk eigenlijk min of meer verspreid over heel Nederland. Dus voor de Oostvaderspassen is het ja, heel jammer als dit, ja, dit, dit rechtsel uh, ja, niet lukt. Uh, Oostvadersplassen zijn wel geschikt voor zeehaarden. Dat hebben ze laten zien. En uh, ja, als het één keer gelukt is, dan heb ik er al vertrouwen in dat ze volgend jaar wel een ander plekje zullen vinden. Ja, goed. En uh, zit u nu met camera's te kijken wat, wat er gebeurt? of uh, Hoe houdt u dat bij? Of er een nieuw nest komt? Nou, we hebben niet de tijd om daar elke dag bij te gaan zitten. wat we doen is natuurlijk tijdens onze rondes regelmatig de theoscopen op de verrekijker erbij. In de gaten houden waar de vogels zich ophouden. En ja, dan afwachten wat er gebeurt. Als en... de zeeaderen zien die met takken gaan slepen of wat dan ook. Nou, ja, dan houden we het externe gaten. Natuurlijk. En kunt u dan een beetje helpen om te zorgen dat het een goede constructie wordt? Nou, zeeaderen die ze dan heel lang op deze, op deze aardbol. En die zijn heel goed in staat om zelf een nest te maken. Dat hebben ze eerder bewezen. En daar hebben ze onze hulp echt niet bij nodig. Oké. Okay. Nou, goed. Hans Breveld, dank. Wij zijn weer geheel op de hoogte. Goedenavond. avond. We gaan terug naar Tiel, waar zijn die klassen de laatste ronde van de drie kilometer is ingegaan. Sebastian. En het zou zomaar eens kunnen dat we gaan kijken naar de snelste tijd. Uh, de van de dames die er tot nu toe gereden heeft, uh, hebben of ze moet ruim drie seconden verspelen in de laatste ronde. Het valt niet mee voor Cindy Klaassen, want ze heeft de laatste buitenbocht. En daarin verliest ze toch heel veel snelheid. Maar hier komt ze aan. 32 is ze trouwens. Komt uit Calgary. Daar ligt die hele snelle baan. 4 0 9 51 is het de te kloppen tijd. Ja hoor, daar duikt ze toch ruim onder. 4-0-7-14, sterker nog, in de laatste ronde pak ze en nog een tiende bij... ten opzichte van Yevgenia Dimitrieva. En 4-0-7-14, dat is een nette tijd voor Cindy Klaassen. En ik zei het al, ze is nog steeds de wereldrecordhouder, maar heeft nadat ze dat wereldrecord in 2006 heel veel problemen en pech gehad. Ook privé eh, moeilijke momenten doorstaan. Maar schaats nog altijd mee, eigenlijk net als Brittany Sussler... vooral ook voor die ploegenachtervolging. Hoog staat dat aangeschreven daar in Calgary, vooral bij de vrouwen. Masako Ozumi was de tegenstandster van Cindy Klassen... maar die kwam op geen enkel moment in de rit voor... Misschien is Hozumi ook meer een 5 kilometer dame en heeft ze dit gezien als opwarmer na die 5 kilometer toe. Die overmorgen wordt gereden 4.307 negende. Nu al die Hozumi en in de wetenschap dat er nog zes dames komen gaat zij zeer waarschijnlijk die top 10 niet halen. Nog zes dames dus en nu twee Nederlandse vrouwen in de baan in de tiende rit. We gaan er eens even goed voor zitten samen met de 4000... Toeschouwers zo ongeveer, merendeel natuurlijk Nederlanders. Alhoewel, als ik naar links kijk, naar de verre uithoek, naar de bocht zeg maar. Laatste bocht voor de finish. Er staat ook een groepje met Tsjechische supporters. Een heel vak, toch wel een paar honderd. Noren die traditioneel altijd het schaatsen bezoeken. Ze hebben met Hoa Bukku in ieder geval al een medaille binnen op de 1500 meter. Maar Bukku werd derde. En Dat is nog niet de medaille die hij had gewild. Irene het vorig jaar wereldkampioen op de 3 kilometer. Maar... Irene Wust die het ready heeft gehoord. En Klaas staat in de binnenbaan en nu is vertrokken. Is ziek geweest. Eh, twee weken geleden in Berlijn. Vier dagen lang een behoorlijk pittige griep gehad. En we gaan eens kijken hoe erg dat erin is gehakt bij Irene Wust. Tweeënhalve kilo raakte ze ook nog eens kwijt. Het is natuurlijk sowieso niet goed voor de vorm. Als je zo laat in het seizoen die griep te pakken krijgt. Ze rijdt tegen Linda de Vries. De 24-jarige dame uit Smilde in Drenthe. Die dit seizoen echt wel is doorgebroken. Vier, veel vierde plaatsen heeft behaald. Deze Linda de Vries drie keer vierde werd in de wereldbekerwedstrijden. Op de individuele afstanden. Vierde op het EK. Vierde op het WK allround. Nu is het misschien eens een mooi moment voor Linda de Vries om die vierde plaatsen van haar af te gooien. En om eens te kijken of zij op het podium kan eindigen. In ieder geval ligt ze op de baan op dit moment. Na bijna anderhalve ronde gereden te hebben achter ten opzichte van Irene Wust. Irene Wust met de armen op de rug. Komt door de eerste volle ronde in 30,1 seconden. 49,42 voor Irene Wust. Linda de Vries die moet een beetje gaan inhouden in de binnenbocht. Anders krijgen we een moeilijke kruising. Maar dat doet Linda de Vries heel goed. Ze duikt eventjes achter Irene Wust mee in de slipstoel. Van de Goorlussen. Tenminste, daar komt Wust van oorsprong vandaan. Ze woont tegenwoordig al jaren eigenlijk in Herenveen. En dan neemt Wust weer wat meer afstand via de binnenbocht. Armen op de rug bij Irene Wust. Linda de Vries houdt die rechterarm langer van de rug af. Gooit hem dan ook op de rug. Zo'n beetje halverwege dat recht eind. En aan kilometer zijn dit de snelste twee dames tot nu toe: 1,20,66 voor Irene Wust. Dan heeft ze al ruim twee seconden te pakken. Ten opzichte van de tussentijd van Cindy Klaassen. En dit is op 4.07. 14 uitkwam. Maar ook Linda de Vries zit anderhalve seconde binnen de tijd van die Cindy Klaassen. Eens kijken hoe die rondetijden verder gaan oplopen. Wust verloor in de vorige ronde. één volle seconde ten opzichte van het rondje daarvoor. Ik heb het idee Oogschijnlijk zo gekeken dat Linda de Vries wat dichterbij komt. 31.8 voor Irene Wüst. 31 31.7 inderdaad voor Linda de Vries. Is hun team sneller? Kan er weer een moeilijke kruising komen? Ja. Nu moeten ze dat even gaan oplossen. Linda de Vries in de binnenbaan moet voorrang geven aan Irene Wust. Ze moet duidelijk even inhouden. Daar kwamen ze niet lekker uit. Twee rondjes geleden loste Linda de Vries dat iets beter op. Zag ze het al in de bocht aankomen. Nu probeerde ze eerst te versnellen, maar dat pakte niet goed uit. En dit kost natuurlijk tijd voor Linda de Vries. Dit kost tienden. Dit kost ook meters op de baan. Want Irene in Wüst ligt gelijk een meter of 15-20 voor. Ten opzichte van Linda de Vries. 31-7 voor Wüst. 2,2 seconden sneller inmiddels dan Cindy Klaassen. 7 in de afgelopen ronde voor Linda de Vries. Die verliest dus inderdaad gewoon een volle seconde. En moet nu de achtervolging in gaan zetten als we uh, al dik over de helft zijn van deze drie kilometer. Rust, houdt die voorsprong in stand. ...op de kruising. ze daar de buitenbocht weer in. Tot nu toe, moet ik eerlijk toegeven... ...kun je het nog niet echt merken aan het rijden van Irene Wust ...dat ze zo ziek is geweest, hoor. Dat ze die pittige griep heeft gehad. Ze heeft nog te rijden. Twee ronden tot de finish. 2.57.02. Verschil met de tijd van Klaassen wordt minder. Levert nu drie tienden in. 1 seconde en achttiende houdt ze over. Linda de Vries kan haar ritme niet echt hervinden... ...na die moeilijke kruising van de straks. Ze al in de ronde 33ers met haar ronde... En lijkt dus dit duel met Irene Wüst te gaan verliezen. Irene Wüst gaat ze daar aan de overzijde weer de uh, volgende bocht in. Dat is de binnenbocht. Dadelijk in de laatste ronde heeft ze dus de laatste buitenbocht net als Cindy Klaassen. Klaassen kwam hier door naar 3,32-26. En hier klinkt de bel voor Irene Wüst. Ze ligt nog altijd ruim voor. Ondanks de ronde 33.8. 1,4 seconden houdt ze over voor de laatste ronde. Ze verloor in de afgelopen ronde 14e ten opzichte van Cindy Klaassen. Chapeau hoor voor Irene Wust. Ik moet een compliment aan haar uitdelen. Als je ziek bent geweest en je rijdt dan twee weken later zo naar zo'n felle griep in de ronde hier in Ereveen, dan doe je dat goed. Het is een alles of niets race voor Irene Wust. Ze moet dadelijk gaan kijken waartoe het gaat leiden, want Perstein, Beckert, Valkenburg en Sublikova komen nog. Maar hier komt Irene Wust aan. Ze gaat op weg naar de snelste tijd. Het wordt een rond. De 4 0 of 4-0-4? 0, -4. 4 -0 -4 zelfs. 4, -0 4 87 voor Irene Wust En Linda de Vries herstelt zich nog een beetje in de laatste andere en is met 4.06, 33 ook sneller dan Cindy Klaassen was... en staat dus voorlopig tweede achter Irene Wüst. Met nog twee ritten te gaan, we komen zo direct bij je terug. Sebastiaan, eerst nog even een niet-onbelangrijk verhaal. Het raadsel van het graf van 14 verzetstrijders. Binnenkort begint de werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog... met grondonderzoek in de Loonse en Drunense Duinen. Ze vermoeden dat daar een massagraf ligt van verzetsstrijders. Ze gaan af op aanwijzingen van omwonenden... In de oorlog lag in deze Brabantse stuifduinen een Duitse schietbaan... en daar ook werden de veertien gevangen gehouden. Verslaggever Theo Verbrugge ging vanmiddag met de gids de duinen in. Nou mensen, we staan hier bij het monument bij Bos en Duin. Dit eh, grondvlak stelt een graf voor waarin eventueel die veertien hadden kunnen liggen. Dit is Henk Peters, die is gids hier in de Loonse en Drunense Duinen staat met een aantal toeristen, neem ik aan, of niet? Nee, oh, het bij, zijn bewoners. Bewoners, u bent vandaag komen bij kijken? Ja, nu ja. Ook vanwege het nieuws een beetje? Ik heb het op het nieuws gezien, ja. Of ik heb het in de krant gelezen, laat ik het zo zeggen. En wij komen hier natuurlijk regelmatig. Maar ik vond het de moeite waard om vanmiddag eventjes extra te gaan kijken. Henk Peets, want het is wel het verhaal hier van, uh, van de dag natuurlijk hè? Het is het verhaal van de dag en uh, om de zaak te nuanceren. Dus er is geen graf gevonden, er is de plek gevonden waar misschien deze veertien geëxecuteerd zouden kunnen zijn. Maar het bericht is te snel naar buiten gekomen, want er moet nog onderzocht worden door archeologisch onderzoek en door uh, grondboringen of er lichamen liggen. En dat maakt het voor de nabestaanden heel vervelend... want daar hebben we al contact mee gehad... en sommigen zijn er heel emotioneel onder... en anderen ja, zouden het liefst hier komen om mee te helpen om te zoeken. Het waren allemaal eh, verzetsmensen die vooral onderduikers hielpen. Dan ga ik even naar Rien Broeders. Want uh, door zijn vasthoudendheid gaan ze nou toch wel heel erg serieus kijken... of het, uh, of het hier uh, wel ligt. 84 jaar zeg ik er ja. even bij. Waarom ja. wist u zo zeker... Dat het graf hier zou moeten zijn? Ja, toen die kuilen daar waren... op een gegeven moment waren ze dicht en hoorden wij te vertellen... dat ze daar begraven lagen, ergens. Hè. En toen zei ik, ja, dat moet dan die kuilen zijn. Hè. Wat deed u hier als jongetje toen in die oorlogstijd? Hulzen zoeken. Hulzen zoeken? Een hulze kwartje de kilo. Want? Uh, kopen. Koper? Koper, koper, ja. Ja, ja, ja. En toen zag je hier die schietbaan van de Duitsers? Ja, maar wij wisten al dat er niet was. Hè. Dat en, die, en die kuilen, en daar was op een gegeven moment iets van. veranderd? Maar toen op een gegeven moment, die waren dicht. hè? Maar toen wisten we het nog niet, hoor. En toen later het was, naar nou de bevrijding wie je dat er zijn er veertien doodgeschoten. En die kuilen die waren er. Want die Duitsers die het gedaan hadden, die waren ook weer hier. Hè? En die vertelden alles. Hè? En toen wist u het zeker? Ik hoop het, ik hoop het. Nou, staan hier bij het symbolische graf. Maar dat misschien echte graf, dat ligt hier ergens in de buurt. En dat ja. wilt hij ons niet laten nee, zien. Nee, nog niet. Vind je het erg? Ja, ik vind het wel erg. Waarom wilt u het niet zeggen? Nee, dan komen ze zondag. mee alle man. Ja, we doen het niet bekend morgen. Hè. En dan bent u bang als mensen hier zonder komen dat ja, ze zelf dat gaan, graven. Dat, dat, dat gaan ze graven? Denkt u dan, ja, dan dat echt ja. dat mensen naar een massagraf ja, uh, uh, gaan graven? Dat doen ze. Nee, dat doen we niet. We, we zeggen niet wat het is. Maar u hoopt in ieder geval dat er zekerheid en duidelijkheid wel. komt. Daar wel, daar wel. En ik hoop dat ze niet te lang wachten om uh, te boren. Dat hoop ik. En die hoop die geeft dan wellicht de zekerheid van lang, lang geleden. We lopen tegen de klop van zeven. U hebt al begrepen dat avondspits met Joost Eertmans is vervallen vanwege het WK Schaatsen in Heerenveen. Daardoor schuift het nieuws van zeven uur straks ook een beetje op. Dat geldt dus ook automatisch voor het begin van kunststof. Twee belangrijke ritten op het einde van de drie kilometer voor vrouwen. Tot die tijd is Sebastian Timmermans. Sebastian. Anderhalve rit, uh, eigenlijk nog zo'n beetje te gaan. Want uh, de dames Perstijn en Beckett hebben nog uh, drie ronden af te leggen op de drie kilometer. Leiding is in handen van Claudia Perstijn. Uh, alhoewel Stephanie Beckett in de afgelopen ronde net een tiende sneller was in de rondetijd. Maar beide dames zijn uh, behoorlijk langzamer. Ruim drie seconden dan Irene Wust was in deze fase van de wedstrijd. En leverden ook allebei nog weer eens een paar tienden in in de vorige ronde. En dan ziet dat er goed uit voor Irene Wust. Alhoewel die wel, uh, zeg maar, in. Uh, als ik de afgelopen ronde bekijk en het vergelijk met de laatste ronde. Zo'n drie seconden verloren in haar rondetijden. Dus daar ligt nog wel een marge waarin Perstijn en Beckett wat terug kunnen pakken. Twee ronden nog te rijden. 2200 meter nog te gaan. Kijk daar komen ze al. Daar beginnen ze al terug te pakken. Twee tiende in het geval van Claudia Perstijn, eh, Drie tiende zelfs. En een halve seconde pakt Stefanie Beckett terug in deze fase van de wedstrijd. Beckett ligt op de kruising aan de leiding. En Claudia Perstijn gaat nu via de binnenbocht onderdoor komen. Ik zei het al eerder. Het zijn geen vriendinnen van elkaar. Deze 40-jarige Claudia Perstijn en uh, de uh, jongere Stephanie Beckert... die is namelijk 23 jaar, komt uit Erfurt. Perstijn vindt dat ze te weinig erkenning krijgt van haar landgenoten. Zij aan zij, ze de laatste ronde ingaan. Ja, nu zijn het grote happen die ze terugpakken... ten opzichte van de tijd van Irene Buust. In het geval van Beckert, die licht voor licht ten opzichte van Claudia Perstijn 1,6 seconden wordt het nog spannend in de laatste ronde. Dan gaan we allemaal weer los bij Stephanie Beckert, zoals we dat gewend zijn... 1,3 seconden moet ze in de laatste ronde goed maken op Irene Wust. En ze zet de versnelling die we van haar kennen alweer in. Komt onderdoor bij Perstijn. Het antwoord van Perstijn komt niet. En dan gaat Stephanie Beckert hier de rit winnen. 4,04-87 de tijd van Irene Wust. En die gaat eraan. 4,04-09. Beckert slaat toe in de laatste ronde. En staat dus voorlopig op 1. Irene Wust weet één ding zeker. Haar wereldtitel op de 3 kilometer raakt zij kwijt. Claudia Perstijn langzamer dan Irene Wust. 404-99. Staat daarmee derde. En dus is de top 3 op dit moment: Beckert 1, Wust 2 en Perstein 3. En dat zit dicht bij elkaar. Want het verschil tussen de nummer 1, Stephanie Beckert... en de nummer 3, Claudia Perstein, is maar 19 negentiende van een seconde. Het betekent ook automatisch dat Linda de Vries van het podium is afgevallen. Zij staat nu op de vierde plaats. Moet nog wel even zeggen dat haar tijd, dat had ik nog niet gemeld, de 406-33 een persoonlijk record is voor Linda de Vries. Dus wat dat betreft kan ze met een goed gevoel terug op deze drie kilometer uh, bij de WK-afstanden. Maar ze zal er toch graag mee op het podium willen hebben gestaan. Dat zit er niet in. Sterker nog, het verschil ook met de top drie van nu... is ook wel behoorlijk groter. Ruim anderhalve seconde naar de nummer drie, naar Perstijn toe. En dik twee seconden naar Stephanie Becker toe. Die dus de snelste tijd heeft en zwaait naar het publiek. Hier in Tioff als het, uh, de laatste twee dames klaarstaan voor de laatste rit. Het fluitje klinkt voor de laatste keer... En de starter, dat is een vin Joukou Vesterloend. Die uh, roept de dames voor de laatste keer naar de start. En de dames in dit geval Diana Valkenburg. De Nederlandse uit de ploeg van Jakori, de controleploeg. En Martina Sablikova. Ready heeft geklonken. Daar klinkt ook het startschot. En dus weten we over een dikke vier minuten. Vier minuten vanaf nu, want vier seconden zijn wel onderweg. Wie er wereldkampioen wordt op de drie kilometer. En wie die titel overneemt van Irene Wüst. Wordt dat Stefanie Beckett, die aan de leiding gaat? Gaat Diana Valkenburg voor een 1. Enorme verrassing zorgen. Dan zal ze een persoonlijk record moeten rijden. Dan wil ze hier winnen? Ze gaat er in ieder geval wel rap vandoor. En opent in 19 seconden en 78. Honderdste. En is daarmee sneller dan Stefanie Beckett was. Maar dat is een slowstarter. Hè? Dat weten we. Slowstarter is uh, Martina Sablikova. Normaal gesproken ook Sablikova heeft altijd wel even nodig. om haar ritme te zoeken. En Sablikova is ongeslagen dit seizoen. op de drie kilometer. Als je kijkt naar de wereldbekerwedstrijden Als je kijkt naar de drie kilometer gereden bij het EK in Budapest en het WK in Moskou. Dan won ze altijd haar laatste nederlaag op de 3 kilometer. Dat was in Insel, vorig jaar bij de WK-afstanden. Toen daar in die nieuw overdekte hal op de baan. Met nog zes ronden te gaan. De eerste volle ronde, Janne Valkenburg nog altijd voor. Eerste volle ronde van haar in 30-7. Sabliekova deed er een tiende langzamer over. En ze rijden allebei behoorlijk sneller dan Stephanie Beckett deed. Maar ja, die laatste ronde van Beckett, daar pakt ze altijd een hoop tijd mee terug. In, de, in haar race deed ze dat niet dat wij alleen in de rondetijden, maar daar ...pakten ze dus ook Irene Wies mee. Valkenburg op de baan en nog altijd met een lichte voorsprong... ...ten opzichte van Martina Sablikova... ...ze de eerste van de drie kilometer gehad hebben. Valkenburg 1, 22, Geconcentreerde blik bij haar. Rondertijd 31, 5. Sablikova, rondertijd 31, 6. Gelijke ronde als ik ze vergelijk met Beckert. Het verschil blijft dik 2 seconden... ...in het geval van Diana Valkenburg ...en 1,4 seconden in het geval van Martina Sablikova. Ik denk dat Valkenburg ondanks de buitenbocht... ...waar ze nu doorheen schaatst en nog altijd goed die slag... De inhoud voorblijft ten opzichte van Martina Sablikova. Ja hoor, ze houdt de voorsprong vast. Ze houdt ook die rechte arm van de rug. Sablikova die is wat meer lange afstand specialisten. Armen op de rug. En ontwikkelt nu ook meer snelheid. Want pak 2-10 in de afgelopen ronde terug ten opzichte van Diana Valkenburg. En breidt, als ik het vanuit Sablikova's oogpunt bekijk. De voorsprong op Beckett ook iets meer uit. Kruist voorlangs bij Diana Valkenburg. Houdt ook het verschil zo'n beetje gelijk. Meter of 10. Langzaam komt Valkenburg weer terug. Valkenburg nu door de binnenbocht. Komt wel nog weer onderdoor bij Sablikova. Maar de Tsjechische gaat nu in de buitenbocht beter mee met Diana Valkenburg. Komt beter in haar race als ze op weg zijn naar de 1800 meter. Maar Valkenburg houdt ook goed stand hoor. 32-1 voor haar. Sablikova 3-10. sneller in de afgelopen ronde bij de dames. In de, deze fase een dikke seconde nog. Sneller dan uh, uh, Stefanie Beckett was in haar race. De rit hiervoor. En Stefan, uh, Sablikova is ook qua rondetijden behoorlijk sneller nu dan uh, Beckett. Dus die kan en normaal misschien tijd gaat terugpakken als ze dat volhoudt in de laatste twee ronden. Komt weer onderdoor bij Diana Valkenburg. Nu heeft Sablikova het commando overgenomen in de drie kilometer. Met die lange slagen breed uit door die baan heen. Maar wel binnen de lijnen twee ronden nog te gaan. 31-7. En dan pakt ze in één keer weer uh, even kijken. Een halve seconde extra erbij ten opzichte van Stephanie Beckett. En lijkt Sablikova op weg naar een wereldtitel op de drie kilometer. Ze heeft in ieder geval Valkenburg nu definitief verslagen. Wat Valkenburg kon. De vrouw met de hamer tegen op de kruising verliest heel veel snelheid. En staat er eigenlijk bijna stil. Sablikova door de buitenbocht heen. Op weg naar de bel. De bel voor de laatste ronde. Hier had Beckett 3'32'17. En hier klinkt dan die bel voor Sablikova. En dan mag ze in de laatste ronde 1,9 seconden gaan verliezen. Ten opzichte van Stephanie Beckett. En ondanks het feit dat die Duitsers zo'n eindsprint had. Moet Sablikova toch dat makkelijk kunnen gaan klaren. En dan lijkt Martina Sablikova hier op weg naar haar tweede winst wereldtitel op de drie kilometer. Ze werd het in Salt Lake in 2007. En ze moet het nu hier in Ereveen voor de tweede keer zien te doen. Valkenburg staat stil in de laatste buitenbocht. Als Sablikova op weg komt naar de finish en op weg naar haar tweede wereldtitel. Die tijd van Beckett gaat er inderdaad ruim aan. De winnende tijd. 4 minuten. 1 seconde en 88 honderdste. Ook niet zo'n beetje de beste hoor. Sablikova wereldkampioene. Beckert wordt tweede. Irene Wüst wordt derde. Genoegen nemen met het brons. Valkenburg ...komt niet verder dan de achtste plaats. En Linda de Vries staat daar nog tussen op plaats vijf. Sablikova dus de wereldkampioene. Tweede Beckert en derde Irene Wüst. Nederland heeft één medaille overgehouden. En deze eerste dag van de week afstanden... ...dat is die bronzen medaille van Irene Wüst. Sebastiaan Timmerman vanuit Thiel hartelijk dank. Reacties op de uitslagen van de drie kilometer vanavond in langs de lijn. Vanaf half negen is het dan op Radio 1 er is meer sport. De halve finale bekerwedstrijd AZ Herakles. Wie wordt de tegenstander van PSV? Freddy Vertijn zit in de klaar in de startblokken voor het nieuws. Daarna krijgt u Kunststof met vanavond Tom-Jan Meijus. Oud-Amerika-correspondent van NRC Handelsblad. Lucella en ik wensen u een heel prettige donderdagavond.